De tweet zorgde eerder voor ophef, omdat hij bij een foto van Geert Wilders... en de Franse politica Le Pen schreef... dit zijn de grootste antisemieten. Marcouche zegt dat het bericht niet specifiek over Wilders gaat... en dat de tweet was bedoeld als een reactie op een opmerking... dat de Nederlandse rapper Appa een van de grootste antisemieten is. Appa spreekt vandaag bij een demonstratie tegen racisme... die gesteund wordt door Marcouche. Marcouche schreef op Twitter dat Appa vooral een grote straatvlegel is... Maar dat ...dat hij nog te onderwijzen is. Wilders noemt Marcouch in een reactie een zieke man met een zieke geest. De NAVO houdt in juni een grote oefening in Tsjechië. Twee weken lang worden de noodscenario's nagespeeld. De 400 militairen oefenen onder meer met luchtafweersystemen. Sinds het uitbreken van het conflict in Oost-Oekraïne... ...heeft de NAVO al verschillende oefeningen gehouden in het oosten van Europa. En ook Rusland houdt oefeningen niet ver van de grens met Europese landen. In de Italiaanse stad Bologna hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de maffia. Er deden onder meer burgemeesters, politieagenten, kinderen en familieleden van slachtoffers aan mee. En ook het Vaticaan spreekt zich uit tegen de maffia. Paus Franciscus heeft de meest beruchte wijk van Napels bezocht, waar de Camorra het woord zeggen heeft. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben vanochtend in Tricht in Gelderland meegeholpen met het schilderen van het dorpshuis. Dat deden ze in het kader van de landelijke vrijwilligersactie NL Doet van het Oranje Fonds. Verwachting is dat zo'n 300.000 mensen vandaag vrijwilligerswerk doen. Het weer dan. Het is overwegend bewolkt. Hier en daar een bui, soms ook zon. Het is 9 graden. Door de noordelijke wind voelt het koud aan. Vanavond en vannacht temperaturen bij het vriespunt. Morgen meer zon, maar het blijft koud. Dit was het NOS Journaal. ZDFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A4, Den Haag richting Amsterdam... bij Hoofddorp, 3 kilometer door werkzaamheden. A5, Hoofddorp richting Amsterdam... bij Knoop het Raasdorp, 3 kilometer. En bij de werkzaamheden op de A13, Rotterdam, Den Haag. In beide richtingen bij Berkom en Rode Reis, drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 It's not really her style And they all got the same heartbeat But hers is fallen behind Je hoorde de single van Echo Smit en de Cool Kids. Elf over vier geworden, de zaterdagmiddag van CFM. En vanmiddag de gast tussen 4 en 5, Marcel Arends. En Wil je even live kijken in de studio? Heel snel kan dat toch Via www.zfm-live.nl En dan zwaait Marcel wel even, toch Marcel? Tuurlijk. Ja, Duurlijk, zo. Dat, dat bedoelden we. Marcel Arens, hij is uh, inmiddels aangeschoven, plekje gewisseld met Abjan.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 AMREF-projecten. Maar voordat ik daarover gaat praten, Marcel, allereerst welkom in de studio. Dankjewel. Wie is Marcel Arends? Wie is Marcel Arends? Ik ben inwoner van Zandvoort en uh, een sportieve man. Ja, wij, wij, uh, Rob, ik ken je voornamelijk van het uh, kitesurfen. Klopt. En uh, nou, daarnaast, uh, ja, je, je loopt ook hard en je doet van alles. Uh, dit project, Kenia Classics 2015. Maar hoe kom je erop?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 En uiteindelijk moeten we kijken... Uh, uh, probeer ik de, de ingrediënten te laten sponsoren ook. Dus ik ben ook op zoek naar sponsors die ingrediënten willen sponsoren. En dan gaat de volledige opbrengst van het diner... gaat dan naar, uh, uh, naar de Kenya Classic, naar André Flying Doctors. Maar als er nou uh, uh, uh, ondernemers of particulieren zijn die zeggen... van, nou ik heb nog wel een, een evenement wat, waar ik Marcel graag bij zou willen hebben... Moet, gaat het ook via de website of gaat het dan via je privé-e-mailadres? Ja, mag ook via mijn privé-e-mailadres. Privé en ik zou niet weten wat je privé-e-mailadres was. Dat is uh, marcel 71 arendgmailcom Mag je nog een keer herhalen? Dat is uh, marcel71arens.gmail.com. Uh, maar het klimaat in Kenia is aanmerkelijk anders dan hier in Nederland. Ja.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 Die zei, uh, team van de RAI, uh, doet de RAI uh, hè, doet die ook nog een duit in het zakje? Um, zijn het allemaal RAI-medewerkers? Nee. Ja, team Werker, RAI zijn okay. echt RAI-medewerkers. Uh, uh, en uh, de, de, de, de, wat, wat de RAI doet voor ons, op het moment dat wij het geld binnenhalen, ja. dan dragen ze bij aan onze reiskosten. Goed, ik stel voor Rob dat we even een plaatje draaien en dan gaan we even praten over AMREF. Is goed. Goed idee? Ja,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 Wordt bezongen in het mooiste lied Het is een nacht waarvan ik dacht Dat ik het nooit beleefd Ja, daar begon het allemaal mee, hè Voor deze Guus Meeuwers met Het is een nacht samen met de band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 Uh, voor voor uh, seksuele voorlichting. Een uh, bestrijding van aids. Dus eigenlijk eigenlijk, eigenlijk allerlei, allerlei doelen. totaal pak pakket. Ja. Je gaat die projecten ook uh, tijdens die tocht bezoeken. Ja. Uh, weet, heb je, weet je toevallig al een paar projecten waar je bij langs gaat? Nou, ik weet dat we zo langs een school of een opleiding gaan. Uh, we gaan langs van, van watervoorzieningen. Uh, Waterpompen. Ja, dat noem soort erop. Op. ja. Goed, dus zes dagen. Vrij een enorm groot bedrag.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 Ja, ja. uh, daar hou ik een blog bij, dus uh, daar staat nu ook op dat ik hier zit, dus dat is leuk. of vandaar dat de zaak overbelast is. ja precies. Nou, dan <laughs> <je>. dank, dank, <laughs> dank, dank je wel, dank, dank, dank je wel. Heel, heel goed. <laughs> in dit stadium was, maar ook wellicht dat, maar dat hebben we het straks nog wel even over tijdens ons werkoverleg om vijf uur.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 Goed. En ik kom graag nog een keer terug ja. hier om de vordering... Nou, bij deze, wij hebben het ook aange... Je bent van harte welkom om de voortgang met ons te bespreken. Super. En we, Wie weet dat we je live vanuit Kenia in de uitzending kunnen halen. Zou te gek zijn. De, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Uh, in dit stadium, de basis is er. Je bent naar, ermee naar buiten getreden. Uh, ben ik iets vergeten?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 Daar ja, helemaal voor ga. En iedereen die nu al gedoneerd heeft onwijs bedankt. Dan ga je nog net niet over de Kilimanjaro duwen. <laughs> nee, en ik zal toch echt een beetje moeten fietsen. Bedankt voor je komst en hou ons op de hoogte. Hartelijk dank. Dat ik mocht dan. uh, geweldig Marcel. Mooie initi Gevendig initiatief. <laughs> Zo is het nou. Ja, dan gaan we even naar Kenia. Hè, om alvast een klein beetje in de stemming te komen Marcel. De nummer 1 in Kenia op dit moment. Hè. We gaan hem draaien. De Safari Soundband en Jumbo Buana. Daar komt hij aan. Hè. kom je alvast in de stemming.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 Hakuna Matata. Matata. De nummer 1 uit Kenia speciaal voor Marcel Adams gedraaid. Mm. Hij komt al helemaal in de stemming hoor, die jongen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Hakuna Matata. De single Jumbo Bwana. De safari soundband hoor je bij CFM. Het is half 5 geworden. Zo, we gaan doen het dier van de week. Het dier van de week luistert naar de naam Guardian. Guardian is, gev is gevonden en zijn eigenaar is in geen velden of wegen te bekennen.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 Ach, En dat betekent dat uh, Buitenveldert de tweede plek heeft overgenomen van SV Sonfort 1. Met dank aan Joop van Nes voor deze informatie. Het is één minuut over half vijf nog een klein half uurtje te gaan met onder meer het mooie gedicht van de dag. En heel veel lekkere muziek natuurlijk nog. Half uur moeten we wel wat laat in kunnen draaien hoor. Waaronder deze van Survivor en The Burning Hearts. 20 jaar, ZFM. ZFM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 ja ja, ja dat laatste mochten we niet meenemen van die plaats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 Maar voordat ze daar aankomen, hebben ze nog een pitstop in Den Haag. In Den Haag? Scheveningen. Hé, hey, wat leuk. Ga je daarheen? Dus, als het enigszins kan wel. En zelfs met een, een heel misschien met de boot. Hé, <laughs> Albert-Jan, hey, uh, ik ben blij dat jij er ook de vaart in blijft houden. Want uh, zo dadelijk het gedicht van de dag bij CFM. Dude.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 Om jou maar te vergeten. Overal geweest, en ik sliep met iedereen. Nooit geaccepteerd wat ik steeds heb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 I try.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 Mede dankzij Marcel. Ja, dank, Mede dank me, dankzij dank dank dank Marcel. Dankjewel Marcel, dankjewel. Ja. Dank dank Jullie ook. Wel. Jij zit ja. nu je, je fanmail bij te werken. Ja, nog steeds ja, hè. Ja, nog steeds druk bezig. Hij zit op een andere planeet. Ja, hij krijgt <laughs> helemaal een rood hoofd voor van het werken. Het wordt tijd voor de vergadering. Ja, ja, dat denk ik ook. Goed idee, gaan we doen. Gaan we doen. En uh, morgen zit uh, Andor er trouwens. Ja, dan hebben wij weer een vrije dag. Dan hebben wij een vrije dag. Helemaal goed. En dan zijn we de volgende week weer. Ja. En als het allemaal mee zit, dan zitten we op locatie. Dan zijn we live in de voor straat.